11 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. U heeft het natuurlijk meegekregen. Vandaag is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd doodgeschoten... bij een hotel in Memphis. Zijn boodschap spreekt nog altijd tot de verbeelding. Bijvoorbeeld ook bij Don Seder. Hij is advocaat en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam. En hij komt er zometeen over vertellen in Spraakmakers. Na het NOS Journaal met Katrien Straatman.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 Van de twintig aangehouden mensen zitten er nog zes vast. De rest blijft verdachten in het onderzoek. D66-leider Pechtold heeft zich niet schuldig gemaakt aan groepsbelediging... toen hij een uitspraak deed over Russen. Dat concludeert het OM. Pechtold zei in februari dat hij de eerste Rus nog moet tegenkomen... die zijn fouten zelf rechtzet. Aanleiding was de leugen van toenmalig minister Zelstra over zijn ontmoeting met president Poetin. Zeven mensen deden aangifte omdat Pechtold Russen zou discrimineren... Het OM vindt het strafrechtelijk gezien niet beledigend... en niet onnodig grievend. Afgelopen weekende werd bekend dat PVV-leider Wilders... het besluit van het OM van groot belang vindt... voor de minder Marokkane zaak tegen hem. De aangifte tegen Pechtold zouden gebaseerd zijn... op hetzelfde wetsartikel dat Wilders zou hebben overtreden. De organisatie tegen chemische wapens, de OPCW, komt vanochtend op verzoek van Rusland in Den Haag bijeen over de aanslag op de voormalige Russische dubbelspions Kripal. Britse onderzoekers zeiden gisteren dat niet te bewijs is dat het gebruikte zenuwgas afkomstig is uit Rusland, maar de Britse regering blijft erbij dat de Russen erachter zitten.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 dat we veel meer nog op pad willen. En dat gaat alleen maar stijgen de komende jaren. Dus we doen een dringend beroep, en niet alleen de AWB, maar we zitten ook in een alliantie, zoals het heet, de mobiliteitsalliantie... met de Nederlandse spoorwegen, industrie, goederenvervoer. Investeer nog meer in die infrastructuur. In het regeerakkoord is al afgesproken dat er meer geld gaat naar infrastructuur... maar volgens de ANWB is dat nog niet genoeg. Indonesië heeft een noodtoestand uitgeroepen... in een havengebied op het eiland Borneo. Door een groot olielek, waarschijnlijk bij een van de olieraffinaderijen... ontstond de afgelopen einde een grote brand... waarbij zeker vier mensen omkwamen. Het vuur is inmiddels geblust, maar het olielek is nog steeds niet gedicht. Inmiddels is een groot gebied van 12 vierkante kilometer... aangetast door de olie. Veel inwoners op Borneo kampen met ademhalingsproblemen... misselijkheid en overgeven.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 Spraakmakers. Aan tafel in het laatste half uur van de Spraakmakers. Karel Dietrich, oud-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Hij is ook spraakmaker vandaag. En Don Seder is er advocaat en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam. Want hij spreekt morgenavond op de Martin Luther King-lezing in Den Haag. Welkom, ook Dank u wel. Don. Vandaag is het namelijk vijftig jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord. De Amerikaanse mensenrechtenactivist werd doodgeschoten bij een hotel in Memphis. Wereldwijd inspireerde hij miljoenen mensen... met zijn geweldloze strijd tegen discriminatie en racisme.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 Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Tennessee. We will have to stand before the god of history. It seems that I can hear the god of history saying, that was not enough. But I was hungry and you fed me not. I would have me dan 50 jaar oud. Waar we vandaag de dag nog steeds wat van kunnen leren, denk ik, Tom Seder. Ja, absoluut. Ik denk dat de woorden van Martin Luther King... die vijftig jaar die, die wij net hoorden, dat die vandaag de dag nog springlevend zijn. En ook vandaag de dag als we naar de wereld kijken. Ja, we zien dat we stappen gemaakt hebben. Maar ja, de, de strijd om ja, gelijkwaardigheid, om een samenleving... om een wereld waar mensen elkaar elkaar als gelijken zien. Ja, ik denk dat we nog steeds dezelfde strijd voeren, ja. hoewel we wel flinke stappen gemaakt hebben. Ja, want jij bent 28, hè? Dus, dus Martin Luther King herinner <laughs> je, je niet uit... niet meegemaakt. Nee, nee, de enige hier aan tafel die uh, daar wel bij was, Carl Dietrich. Ja. Dat was een puber toen, hè? Ja, ja. 16. Herinnert je nog goed? Ja, ik vond het was een heel raar jaar in 1968. King werd vermoord, Robert Kennedy werd vermoord. Het was het jaar van de wereldwijde studentenoproer. Het was eigenlijk een jaar waar ik zelf ook het gevoel had... dat er van allerlei dingen gebeurden in, om je heen... waarvan je dacht van, oh hemel, dadelijk... waar eindigt dit? Wat is, ja. wat is nou datgene wat nog iets van vreugde in je leven brengt? Hè? En uh, nou, dat loopt, uiteindelijk loopt dat weer allemaal ja, loopt dat rond. Uh, Don zegt terecht, we hebben, we, is natuurlijk veel bereikt. Maar ik zat afgelopen maandag te kijken naar die documentaire met Harcourt Kleinveld. Ik weet niet of je een van jullie die gezien heeft nee. over. Dat was een soort persef van uh, Martin Luther King. Die heeft alles opgenomen. Die woont in, in Zwolle. En die was terug naar de plek waar het allemaal gebeurde. Uh -huh. 50, 60, 55 jaar geleden. De Mars, naar de vrij, de mars voor de Vrijheid. En het was zo indrukwekkend dat hij in Selma was. Dat hij in uh, Dixie Hills was. Dat hij in een aantal andere plekken was waar hij met Martin Luther King was geweest. En je ziet die man nog die woorden herhalen. En die woorden blijven voortdurend nog steeds. Die blijven waar I have a dream. Het gaat om justice, het gaat om gelijkwaardigheid. Het gaat om al die begrippen die King gebruikte. Met veel passie en overtuigingskracht. Bij iedereen in feite ja, achteraan ging. En terecht, begrijpelijk. En nog steeds, dus, uh, wat jij zegt, ons zou je daar actueel zijn. Want wat, wat is het wat, uh, wat je overal... Voel je verwant met hem? Of is het gewoon de boodschap die inspireert? Nou, ik heb opgroeien. Op ik ben in de negen, 89 geboren. Dus ik heb Marduking nooit eh, nooit meegemaakt. Mm -hmm. Maar wel wel de mythe, Martin Luther King. Hè? De, de man die de wereld veranderd heeft, dat heb ik altijd meegekregen. Maar het is toen ik op een latere le le leeftijd um, zijn boeken, zijn brieven ben gelezen... ook zijn biografie, dat, dat ik erachter kwam dat Martin Luther King ook gewoon... ja, vooral ook gewoon een mens was. Een mens was die, die in een samenleving leefde waarin hij zag... dat, um, dat, er, dat er iets moest veranderen. En in zijn zwakheden, hè, ook heel veel angst... Um, toch besloot om het juiste te doen. Het juiste in zijn ogen. En dat heeft, van mij, heeft mij zeker aangewakkerd. Um, en in die opzichten misschien wel, voel ik me ook wel ver, ver, ver, ver, verwant. Dat mm -hmm. op het moment dat je om je heen ziet dat, dat er iets beter kan... Ja, dat je dan de verantwoordelijkheid ook bij jezelf legt. van ja, ja. Wat kan ik doen? En Martin Luther King was dus... We hebben nu dus een heel mooi verhaal van hem. Maar het is... Nou, wat ik teruglees, ook een beetje een opgepoetst verhaal. Wat ik juist ook heel mooi vind. Want dat betekent dat als die doodgewone dominee... Hè, want dat was het, een dominee die in de kerken preekte... en op een gegeven moment bijna boven zichzelf uitsteeg... en een, en een, en een verhaal begon te preken, te vertellen... wat, wat de hele wereld uh, in rep en roer, Roerbracht. Ja, dan denk ik, ja, dan wat kunnen wij dan als ja. gewone mensen ook met dezelfde zwakheden ook doen op men dat we besluiten om te staan voor het juiste, voor gelijkwaardigheid. Maar trekt die boodschap dan eens naar jouw eigen ambitie? Want je bent advocaat, maar je bent dus nu uh, kerstvers geïnstalleerd hè, in, uh, in de Raad in Amsterdam, fractievoorzitter van de ja. ChristenUnie. Jullie hebben ook één zetel weten te bemachtigen. Ja. In die zin, waar trekt die, die boodschap eens naar? Ik ben actief als advocaat en dan voornamelijk met mensen die in schulden zitten. Ik mm -hmm. heb gezien wat schulden doen met mensen, vooral als mensen geen uitzicht meer hebben en als mensen in een neerwaartse financiële spiraal komen. Dat heeft mij getriggerd om de advocatuur in, in te gaan, maar juist ook om op te komen voor mensen die misschien niet of minder voor zichzelf kunnen opkomen. Op en dat doe ik nu al een aantal jaar. In, in dat opzicht zie ik dan wel gelijkenissen in de zin van. als je om je heen ziet dat, dat er het een en ander misgaat. dat er wat beter kan. ja, dat je met de beperkingen die je hebt. alsnog besluit om het goede te doen. En het mooie van Martin Luther King is. ik heb laatst gelezen dat hij rond. Uh, in de paar maanden voordat hij stierf. uit onderzoek uit, uit de peiling bleek. dat hij een van de meest gehate mannen van Amerika was. He, dus is de man die een paar jaar daarvoor. een Nobelprijs won voor de vrede. Mm -hmm. Een paar jaar later is afgegleden eigenlijk in een samenleving die, die hem eigenlijk helemaal niet meer zag zitten. En zijn boodschap ook. Um, dat die man toch bleef staan voor wat hij zag dat goed, goed, mm -hmm. goed was. En dat leert mij dan ook persoonlijk dat het altijd loont om te staan voor, uh, voor het juiste. Of je nou de meerderheid wel of niet mee hebt. En dat is voor mij een hele mooie trigger. Ook om de politiek in, in, ja. in te gaan. Omdat je, waarvan ik denk dat het juist is. Waarvan ik denk dat rechtvaardigheid en gelijkheid samenkomen. Um, dat het altijd goed is om daarvoor te staan. Maar of je, je nou papier, meer dat voor of meer, tegen hebt. In papier hebben we dat natuurlijk allemaal netjes geregeld. In ons land. Uh, ja. In Amerika ook tegelijkertijd. Nou ja, kijk naar de, de polarisatie binnen heel veel maatschappelijke discussies. Hier ja. in ons eigen land. Ja. De racisme kaart wordt, wordt door, eigenlijk door alle partijen. Heel of steeds vaker getrokken. Ja. Hoe, hoe zou hij daar tegenaan hebben gekeken. Nou ja, ik denk dat Martin Luther King heel goed... Be be besefte dat hij niet een beginpunt was. Maar ook... een, ook een reis continueren... Mm. die vele mensen voor hem gezet hadden. En dat is een reis naar gelijkwaardigheid. Dat is een reis die nog tot op heden duurt. We hebben flinke stappen gemaakt, absoluut. Maar als je, als je kijkt naar... onderzoeken, als het gaat om de woningmarkt... als het gaat om arbeidsdiscriminatie... als het gaat om... Um, als, als het gaat om... gelijke kansen in het onderwijs... Dan zie je dat met de samenleving die we hebben. Waarin we inderdaad een, een, een geweldig land, land, land hebben. Waarin we het heel goed geregeld hebben. Ten opzichte van andere landen. Dat je alsnog nog steeds zit met, uh, met dat bepaalde gemeenschappen zich, uit, zich buiten gesloten voelen. Ja. Het antwoord daarop dat kan je op twee manieren bekijken. Dat was ook in de tijd van King. Je had een groep mensen die zeiden. Weet je wat het hoeft allemaal niet. Wij als gemeenschap. Wij moeten, wij moeten onszelf opnemen opbouwen um, en, en, en een beetje ja, toch terugtrekken hè, en een beetje eigen groep. Nou, dat zie je vandaag de dag ook. Niet alleen nee. in ons land, maar over de hele wereld. Dat er een bepaald nationalisme, een, een identiteitspolitiek, dat dat weer terugkomt. Hè? Ja. Een beetje ons ons volk, eigen volk eerst. Maar dat, dat is landelijk, ja, als je het op land bekijkt... maar kijk je meer op wijkniveau... dat zie je in Amerika nog steeds... want van het weekend natuurlijk in de Volkskrant een, een groot verhaal ook over... als je het dan hebt over uh, zwart en blank... dat dat nog steeds heel erg gegroepeerd is... ook in concentratievorming in hoe men woont... hoe de economische perspectieven zijn. Dat er... Ja, zeker. En ik, ik, ik, ik denk dat in zekere zin er, um, er een bepaalde verbondenheid is... vooral als het gaat om bepaalde uitsluiting... als het gaat om uh, op, de R, op de arbeidsmarkt... dan denk, mm -hmm. dan denk ik zeker... dat daarin zou moeten, op, moeten optrekken. Maar de boodschap van King was juist heel, heel mooi, omdat hij dat leek te overstijgen. En dat hij aangaf dat, um, van ook, denk ik ook vanuit de christelijke achtergrond en als dominee, dat ieder mens gelijkwaardig is. Een soort, een soort een gelijkwaardigheid in de ogen van God, zoals hij dat noemde. Um, en dat dat de zwarte gemeenschap een soort goddelijk recht gaf... om te mogen vechten voor gelijkwaardigheid... zonder af, afbreuk te doen ja. van de waarde van andere gemeenschappen. En ik denk dat dat een uitgangspunt is waar ik veel, heel, heel veel waarde aan hecht. Maar hebben we dan, Don en, en Carl Dietrich, hebben we dan zoveel bereikt? Als we kijken waar we nu ja, staan. zeker. Heel veel. En we moeten ons realiseren dat de strijd van King begon... met het feit dat er een, mevrouw in een, bus, een zwarte mevrouw in een bus ging zitten... op een plek die niet voor haar bestemd was... Mm. En dat toen, in feite, daar ging het om. Dat was een gewoon normaal menselijk functioneren. In die zin is onze samenleving natuurlijk geweldige stappen vooruit gegaan. Maar we komen nu met andere vormen van discriminatie en uitsluiting tegen. En dat is goed dat die boodschap van King steeds weer wordt herhaald. Het is een maatschappelijke fenomeen waar je tegenaan vecht en waar je je plek zoekt. Maar Don vertaalt dat ook heel terecht in termen van een persoonlijke plek. Want het hangt ook af van wat je zelf doet. Kun je een voorbeeld laten zien? Kun je in je eigen handelen de overtuiging naar voren brengen? Kijk, ik doe dit om die en die reden. En wat ik heel krachtig altijd heb gevonden van King... is de volstrekte geweldloosheid ja. waar hij voor opriep. Hij zei altijd, je moet altijd met elkaar in gesprek blijven. Je moet altijd blijven overtuigen. Je moet altijd blijven luisteren. Ik gebruik geen geweld. Ik gebruik, ik, gebruik, ik gebruik vooral geen geweld. Terwijl die in privékringen, heb ik begrepen... nog wel eens een boek naar het hoofd van zijn vrouw gooide. als, die, als ze ruzie hadden. Maar dat, uh, dat maakt dan niet uit. Daar was ik niet bij. Nee, dat daar was ze niet bij. Ja, ja, ja, nee, maar ik vind ja. het mooi dat dat de geweldloosheid... Um, hè, ik, vind het, ik vind het mooi dat het een boodschap is die, die, uh, die, over, die overstijgend is. Mm -hmm. Juist omdat um, King wist... Um, uitsluiting tegen te gaan zonder uitsluitingsmiddelen te gebruiken. Dan heb ik het over geweldloosheid of ja. andere of een andere, um, andere betichten van, van dat die groep minder in de waardig zou zijn. Dus hij gebruikt gewoon de Dat van Welcome Extra die er... Ik Daarop. denk Daarop. het ja, wel. wel, want die, gebru die gebruikte misschien wel dezelfde middelen als waarvan hij een gemeenschap betichte dat die. Uh, een bepaalde gemeenschap jarenlang ja. of eeuwenlang onder ja. um, drukte. En dat maakt denk ik de boodschap van Martin Luther King... 50 jaar later alsnog even actueel als, als ooit. En dan noemen we het inclusief Ik vind het heel goed dat jullie daar morgen over gaan spreken. Dat is een... Uh, bij de Haagse hogeschool zag ik. Ja, samen met de VU en met uh, een andere hogeschool ja, nog. Mooie sprekers ja. hoor. Want jij bent er dan, Don. Maar ook uh, Jurgen Rijman is er. Giovanka. Ja. Uh, Jerry Afriën. Dus het is een mooie... Ja. mooie line-up, zo gezegd. Ja. Dank ja, ja. in ieder geval dat je er hier nu alvast over wilde vertellen. En succes sowieso morgen. Dank je wel. Dan nog nieuws via de NOS. Want op Urk woedt een grote brand bij een visverwerkingsbedrijf. Op het dak van het pand staat een grote opslag van ammoniak. We hebben contact met Richard Schuurman. Hij is verslaggever van Omroep Flevoland. En staat ook bij die brand. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet ik het voor hem zien? Ik ben hier op Urk. Nou ja, de, de, vlammen, de ergste vlammen zijn gelukkig uit... maar dat was uh, even voor acht uur hier wel anders... want toen kreeg uh, de brandweer de melding van een grote brand... en uh, die werd al snel uh, inderdaad opgeschaald... Uh, want een gedeelte van het uh, visverwerkingsbedrijf van Van der Lee, de Zeefish... Uh, dat stond in brand. Uh, dat is hier op een bedrijftrein uh, waar je als je 360 graden om je heen draait... je alleen maar visverwerkende bedrijven ziet... Uh, en in een gedeelte waar uh, opslag was van uh, dozen, maar waarschijnlijk ook van, uh, van vetten en oliën, daar is uh, brand ontstaan. Mm. Dus voor zover de brandweer nu weet, uh, waren er dakwerkers uh, aan het werk bovenop. En of die nou iets hebben gedaan waardoor de boel in de hens is gegaan, dat moet na de onderzoek uh, uitwijzen. Maar het resultaat was een enorme brand die tot ver in de omtrek was te zien met een uh, grote uh, rookpluim ja. die Paul over het... Uh, door op Urk trok. Dus de mensen moesten wel de ramen en deuren dicht doen. Ja, want als ik dan ook hoor dat er op het dak een ammoniaktank stond, dan denk ik: hoe, hoe riskant is dat geweest? Uh, dat is nog steeds. Nou, ja, het is lijkt voorbij, want de brandweer staat uh, letterlijk met de neus bovenop. Maar een uh, half uurtje geleden, toen kwam daar toch nog wel een behoorlijke rookwolk uit. Uh, ja, achter de puinhopen, onder de puinhopen, daar is het gewoon uh, nog steeds aan het smeulen. En als ik me omdraai... zie ik uh, inmiddels een grote trekker uh, aankomen. Een sloopmachine. Uh, die gaat straks uh, de hele rommel uit elkaar trekken. En waarschijnlijk ook de wand van het uh, gedeelte... dat nog overeind staat... Uh, wordt ook platgetrokken. Okay. Maar daar zit nog wel uh, die ammoniaktank. En die uh, is geprobeerd uh, te koelen. Want de brandweer zei... ja als dit gaat... Uh, dan kan er toch wel een uh, wolk ontstaan met uh, ongewenste stoffen. Ja. Uh, plus natuurlijk een, een klap in de buurt. Maar uh, men lijkt dat wel onder controle te hebben. Men okay. is redelijk relaxed hier. Okay. En niemand gewond? Voor zover mij bekend uh, niet. Het uh, bedrijf was al vroeger uh, aan het uh, werk. Rond een uur of vijf begonnen de werknemers. Die zijn allemaal naar buiten geëvacueerd. En uh, toen ik rond half negen aankwam, stonden er nog uh, diverse werknemers uh, ja, eigenlijk af te wachten wat er zou gebeuren. Maar uh, in de loop van de ochtend is het personeel naar huis gestuurd. Want ze kunnen echt niks doen. En als je langs het gebouw loopt, dan uh, stroomt het bluswater eruit. Dus ik vrees dat uh, Van der Lee Seafish voorlopig niet aan het werk is. Nee, nee als ik jou zo hoor, uh, zeker niet. Vanwege dus die grote brand die daar uh, op Urk aan de gang is. Dank voor jouw uh, beschrijving. Richard Schuurman was dat, van Omroep Flevoland. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Keep drinking coffee, stir me across the table while well, Die terug van alle markten thuis is en de quizkandidaat al een glaasje water heeft gegeven. Een handdruk en wat moet is: De Nationale Nieuwspist. Esther Dion, kortom, welkom. Dank u wel. Hier om de quiz te spelen, van je al zei: Ja, een beetje zenuwachtig ben ik toch wel? Een beetje wel, ja. Een beetje ja, wel. Ja, ja, ja. Ah, dat is, heeft iedere ja. kandidaat hoor. En soms zitten ze heel stoer te doen, maar dan uh, is het van binnen. <lacht> <lacht> 63 ja. punten heeft Lindsay gisteren neergezet, dus dat is een score waar je in ieder geval overheen moet uh, zien te komen. Zullen ja. we maar gewoon je niet langer in spanning nee, laten en gewoon gaan spelen? Gewoon, ja, lijkt nee, me het is beste. Goed, ja, okay. Heel veel succes. Dankjewel. je Hey Alex, congratulations! De first sentence in the special counsel's probe has been brought down. Uitgerekend een Nederlander, de jurist Alex van der Zwaan. Omdat hij loog tegen de leider van het onderzoek. We hebben het hier niet over een parkeerboete hier. The federal judge said that Van der Zwaan took steps to ingratiate himself with Paul Manafort en Rick Gates. Paul Manafort, de former campaign, ma uh, campaign chairman for the Trump campaign. Dit is meer dan een simpele beoordelingsfout. En de rechter liet wel blijken dat ze niet geloofde in de oprechtheid van het berouw van Van der Zwaan. De Nederlandse advocaat moet in Amerika de cel in. Hij heeft onder ede gelogen over banden die hij had met onder andere Paul Manafort. Manafort staat centraal hè, in het onderzoek naar banden van de Trump-campagne met Rusland. Hoe lang moet Van der Zwaan de cel in? 30 dagen. 30 dagen inderdaad. Ja, dat klopt. En wie leidt dat onderzoek naar de Trump-campagne? Vraag 2. Dat weet ik even niet. Robert Mueller. Ach, ja, ja, van der Zwaan is voor Muller een belangrijke bron. Maar ja, niet als die ligt, uiteraard. Ja. Dan vraag 3: Luister mee. De kans is groot dat er nog één referendum wordt gehouden. Via de huidige wet. En dan moeten we dat referendum gewoon afmaken. Ja, de vraag is sowieso of het er komt. Het kan eventueel uh, het kabinet op uh, een andere gedachte brengen. Dus uh, dat wordt de echte uitdaging. En dat loopt dan vooral weer parallel aan het tijdspad van de Senaat... over de intrekking van het referendum. Het kabinet wil af van het referendum... maar gaat misschien toch toestaan dat er nog één referendum komt... over welke wet... Geen idee. De donorwet is het. Er is op internet ja. een handtekeningenactie gestart voor een referendum over de wet... waarmee dus geregeld wordt dat iedereen automatisch donor is... tenzij expliciet wordt aangegeven dat die persoon dat niet wil. Dat het was... initiatief voor het referendum is afkomstig van een website. Welke? Geen idee. Begon goed. Geen stel was geen het geluid. geweest. Of geen We ja. Maar ook verantwoordelijk destijds voor het initiatief ja. voor het uh, oekraïne ja. referendum. Ja. Dan vraag 5. Dat is een stemfragment. Je moet de stem zien herkennen. Dus wie is dit? Nou ja, dat is het formele dat er niet gehandhaafd kan worden omdat die wettelijke regeling, die ministeriële regeling nog niet is uitgewerkt. Nou ja, dat vind ik ook frustrerend dat het zo lang uh, moet duren. Lastige. Uh, ja. ja. Um, gokje. Olangrin. Nee, het is wel een, uh, een minister, maar uh, Cora van Nieuwenhuizen Uf. is het in dit geval. Okay. Van Infrastructuur en Milieu moest gisteren in de Tweede Kamer toegeven dat ze nog niet kan ingrijpen bij geluidsoverlast. Wat veroorzaakt de geluidsoverlast waar ze tegen in het geweer kan komen? We weten niet... nu helemaal niks meer volgens mij. Um, ge geen idee. Luchthaven Schiphol. Ach, dat is het verhaal. Ja. Ja. Ja. Vergeet het even allemaal. We gaan nog de laatste ja. vragen in die eerste ronde spelen. Goed, en het daarin gaat zoeken echt we. Maar zo. ah, deze komt goed. Een persoon. Okay. Oké, okay. zoeken we. Waar je cryptische aanwijzingen voor krijgt. Dus denk okay. gewoon helder en nuchter na. En geef aan als je denkt te weten over wie dit gaat. Hier komen we eens. 4. Vorige week stond mijn kleindochter nog op de barricade. 3. Ik heb een eigen dag in januari. 2. Ik preekte geweldloosheid, maar juist ik kwam door geweld op het leven. Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat ik werd doodgeschoten in Memphis, Tennessee. Um, um, ik weet het, maar... Uh, um, je loopt even helemaal vast, ja. heb ik het idee. Uh, ja, dat klopt. Normaal is uh, niet nodig. Nee, dat weet ik. Maar, ja. um, ik ben zijn naam kwijt, want ik weet wel dat het een man is. Ja. Zal ik het dan maar zeggen? Ja. Martin Luther King Ja. hadden we het over. Stom, ja. We gaan wel die tweede ronde spelen, Esther. Ja, dus ik zou zeggen, hou goed. even diep adem. Dat uh, ga ik ja, zeker doen. Vergeet ja. de eerste ronde en we gaan gewoon die tweede ronde spelen... Uh, als een in een snelterrein ja. vaart, zeg maar. 90 goed. seconden en ik probeer oh, zoveel okay. mogelijk vragen op je af te vuren... Goed. en geef jij het goede antwoord. Ja, <laughs> dat hoop ik dan maar. Ja, oké. Okay. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Nederlandse stad blijft het populairst onder toeristen? Blijkt uit CBS-cijfers. Rotterdam? Amsterdam is het. Amsterdam. 999 Games schrapt welk woord uit de naam van een populair spel... omdat het negatieve associaties ja. heeft... Pas. Kolonisten. Welke organisatie luidt in de telegraaf de noodklok over de toename van het aantal files? De ANWB? Ja, dat is goed. Vanaf volgend jaar rijdt er twee keer per dag een snelle trein van Nederland naar welk pretpark? De Efteling? Disneyland Parijs, iets oh, verder weg. Tuurlijk, de Raad ja. voor de Leefomgeving en Infrastructuur vindt dat BTW op vlees en zuivel omhoog moet naar hoeveel procent? Uh, die ben ik, 21? Ja, dat is goed. Op het kantoor van welke streamingsdienst vond gisteren een schietpartij plaats? YouTube. Is goed. Er wordt binnenkort een Nederlands kampioenschap gehouden... in het imiteren van welk dier? Pas. Een meel. Bij welk bedrijf staakten gisteren de sorteerders... omdat hun werkdruk te hoog is? De, de, de NS? Nee, de trein. PostNL is het. Oké. Okay. Welke muziekdienst ging gisteren naar de beurs? Spotify. Ja. Welke schaatser staat sinds gisteren als wassen beeld in Madame Tussauds? Ja. Uh, ik weet het niet meer. Sven Kramer. Ja. Zat. De kroonprins van welk land sprak zich gisteren positief uit over de staat Israël? Pas. Saudi-Arabië. Welke Real Madrid-ster scoorde gisteren met een weergaloze omhaal tegen Juventus? Ronaldo. Ja, en welke Nederlandse rapper heeft een record gevestigd doordat zijn nieuwe single 680.000 keer gestreamd werd op Spotify? Weet ik niet meer. Dat was boef. Ach, ja. Nou, je hebt een beetje gerevancheerd, toch in die, uh, in die tweede ronde. Nou, als je in ieder geval vijf vragen goed... je ja. weet nu hoe het werkt, ja. kom gewoon een keertje terug. Is goed. Toch? Dan ja. zijn die zenuwen niet meer nodig. Nee, dat weet ik, ja. ja dat is dus erg, ja. Maak er nog een mooie dag van verder. Mm. Zo meteen tijd voor één op één. Sven, goedemorgen. Kylen, goedemorgen. Eet jij veel vlees? Nou, nee, valt mee. Veel groente. Ja, ja, heel veel. Ja, dan geef je het goede voorbeeld. Want we moeten met z'n allen minder vlees gaan eten. Het kwam ook al in de nieuwsquiz aan ja. de orde. Uh, ik ga zometeen praten met de man achter dat rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Die daarvoor verantwoordelijk is. Zometeen in één op één. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunt. Milieudefensie daagt Shell voor de rechter... voor de rol die het bedrijf speelt bij het klimaatprobleem. Milieudefensie wil dat Shell stopt met het veroorzaken van klimaatschade... en dat het bedrijf gaat werken in overeenstemming met het akkoord van Parijs. Acht leden van een Schiedamse familie zijn opgepakt voor drugshandel en overlast... evenals twaalf mensen vanwege criminele banden met de familie. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt... en onder meer bedreiging, intimidatie en vernieling.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 Britse onderzoekers zeiden gisteren dat niet te bewijzen is... dat het gebruikte zenuwgas afkomstig is uit Rusland... maar de Britse regering blijft erbij dat de Russen erachter zitten. Katrien, dankjewel. Dan nog naar het verkeer. Dennis hebben Weer een spoedreparatie na het ongeluk op de A4 bij Amsterdam... in de richting van Den Haag is bij het knooppunt de Nieuwe Meer... Nog steeds, euh, zijn nog steeds twee rijstroken dicht... en daardoor een kwartier vertraging op de A10 Zuid... richting de A4 voor het knooppunt de Nieuwe Meer... Op de A16 bij Rotterdam is de Van Brienenoordbrug even open geweest... dus daar heb je nog wat vertraging. En op de N57 richting Middelburg staat tussen Vrouwenpolder en Middelburg-Noord... 3 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Blijf met je tengels van mijn biefstuk af. Weinig onderwerpen roepen zoveel emoties op als bemoeienis... met wat wij op ons bord willen hebben. En toch moeten we fors minder vlees, zuivel en eieren gaan eten. Maximaal 40 ten opzichte van nu, meer dan de helft minder dus. Anders halen we de klimaatdoelstellingen niet. We moeten massaal aan de groente En voor die omwenteling moet alles en iedereen worden ingezet. Inclusief bekende chef Cox. Ook moet de overheid overwegen om extra belasting te heffen op vlees. In advies gisteren van de Raad voor de Leefomgeving... en Infrastructuur aan het kabinet... Vraag is, kan dit allemaal wel? Wat gaan we dan eten? Zijn groenten en fruit dan per definitie beter voor het milieu? En waar gaan we dit dan allemaal van betalen? Want de export van vlees en zuivel levert ons namelijk vele, vele miljarden op. Krijn Popper, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van die Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... en de man achter dit advies. Uh, bent u vegetariër? Nee, dat niet. Wat heeft u gisteren gegeten dan? Um, nou Gisteren voor een gedeelte toevallig wel vegetarisch, maar er zijn ook dagen dat ik een heerlijk biefstukje neem. En dat blijf ik ook doen. Even voor het beeld, bent u dierenactivist? Nee, helemaal niet. Nee, wordt u pakvies ik, he, ook. Nee, ik ja. ben econoom van mijn vak. Apostel van het vegetarische evangelie? Ook niet. Nee, stemt u Partij voor de Dieren? Ook niet. GroenLinks? Ook niet. D66? Nee, komt wel in de buurt. In de buurt. <laughs> Hebt u in alle eerlijkheid wel een realistisch rapport geschreven of is dit totale luchtfietserij? Nee, we hebben, denken wij, een zeer realistisch rapport geschreven, want wij hebben het klimaatverdrag van Parijs met z'n allen ondertekend. En daar zullen we iets mee moeten. Dat komt dichterbij. We gaan erover praten. Welkom bij 1 op 1. Dank u wel. Stel dat uw advies integraal wordt overgenomen door dit kabinet... en we zijn twintig jaar verder. Wat mag ik dan vanavond van u eten? Uh, als u dat zou willen, mag u nog best een stukje vlees eten vanavond. Uh, als u dan morgen iets anders eet. Uh, wij denken dat uh, wij bevelen aan dat de hoeveelheid uh, dierlijke eiwitten... zoals u net zei, wordt uh, teruggedrongen. Ja, dus maar dat gaat om vlees, het gaat om, uh, vlees, gaat om eieren, uh, het gaat om het zuivel. zuivel. Ja, en, dus en ook dat, kaas. En ook kaas. En dat komt door de uh, uh, uitstoot van klimaatgassen die die productie met zich meebrengt. En we kunnen dat probleem niet alleen op de nek van de boeren neerleggen. Als wij duurzaam willen vanwege dat verdrag... dan zullen we daar met z'n allen wat aan moeten doen. Ja, want uh, stel dat we alle maatregelen nemen en overal wordt de uitstoot nul... dan hebben we nog steeds 10% over in uh, die uh, uh, vee-industrie. Laat ik het maar zo omschrijven. Uh, en uh, dat is dan precies wat we mogen uitstoten. Heb ik het goed gelezen? Ja, dat hebt u goed gelezen. Ja, mooi. De vraag is alleen, wat gaan we dan eten? Uh, u zei het al, groente en fruit. Uh, je ziet ook een ontwikkeling naar plantaardige eiwitten. De, een aantal dingen, ons rapport gaat over de lange termijnen. Die zijn nog wat verder weg. Maar je ja. ziet mensen met kweekvlees uit het laboratorium. Uh, er zijn ontwikkelingen rond uh, vleesvervangers op basis van bonen en erten. Dus eigenlijk ook wel het klassieke Nederlandse... Uh, een menu, zeg maar, waarin uh, veel meer bonen, erten zaten als uh, eiwitvoorziening. Ja, uh, de vraag is of al die groenten dan wel zo goed zijn voor het milieu. En niet alle groenten, uh, de werkelijkheid... en daarom denken we ook dat er hulp nodig is van die chef koks, uh, is ingewikkeld. En niet per definitie uh, is uh, alle groenten even milieuvriendelijk... Uh, u kunt hele voorbeelden bedenken van uh, dingen die zeer worden... Uh... Bespoten en over lange afstanden met vliegtuigen worden ingevoerd in een ja. verkeerd seizoen. Ja. En ook in de vleeshoek en de zuivelhoek eh, verschilt het ook nog wel per soort vlees. Ja, uh, als je kijkt naar 100 gram product, dan staat vlees uh, op uh, nummer 1 hè, met de CO2-uitstoot. Maar als je kijkt naar de 100 kilocalorieën, namelijk wat je dus nodig hebt om te kunnen functioneren, brandstof... Uh, en je zou vlees vervangen door groenten, dan staan plotseling groenten op nummer 1 en niet vlees. Nee, dus vandaar ook dat je andere plantaardige eiwitten nodig hebt. Groente en fruit hebben we vooral ook nodig uit gezondheidsoverwegingen. Aantal vitamines, daar eten we te weinig van. De gezondheidsraad, onze collega raad, die adviseert daar veel grotere hoeveelheden aan. Ja. Ik geloof dat één op de honderd mensen zich daar maar aan weten houden. Daarnaast heb je eiwit nodig als mens. En dat kan dus komen uit plantaardige eiwitten... zoals bijvoorbeeld die erten en bonen. Ja, wanneer groeien die? Wat zegt u waar? W wanneer groeien die? Wanneer groeien die? Het, uh, die groeien uh, vooral in het zomerseizoen. Maar ja. die, die kun je uitstekend bewaren. Dro dat zijn droge peulvruchten. En die, kun, uh, uh, die kunt u ook zo kopen in de winkel. Die kun je het hele jaar door bewaren. En hoeveel van die uh, um, bonenvelden heb je dan nodig... om de vleesindustrie te vervangen? Eh... Uh, in ieder geval een stuk minder dan je nu voor veevoer nodig hebt. Dus het kan allemaal, het zegt kan, u. Het kan, ja, ja. En als ik nou een onderzoek uh, uh, citeer van de Carnegie, Carnegie Mellon University, waaruit blijkt dat sla uh, drie keer erger is voor het uh, milieu dan bacon. Ik ken het betrokken onderzoek niet. Uh, en uh, het kan zijn dat dat in de bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen sfeer zit. Uh, maar het lijkt mij als wij ons baseren op de literatuur. En er staat een lange lijst in het rapport. Dat dat een houdbare conclusie is. Dat betwijfel ik niet. Maar, fei zeg. maar, maar feit is wel dat we veel meer groenten moeten eten in ja. hoeveelheden. om aan onze dagelijkse calorieën te komen. Ja. Dus dat betekent dat we echt beduidend meer groenten moeten ja. eten. En dat die groenten dus ook allemaal verbouwd moeten worden. En die groenten. Bij de productie van die groenten hebben we ook, uh, is er ook sprake van milieubelasting. Ja, maar die is wel aanmerkelijk minder groot. Zeker in termen van klimaat. Uh, en je ziet daar ook enorme ontwikkelingen met... Uh, uh, wat dan heet uh, in het goed Engels vertical farming. Hè? Dus in, in Dronten staat zo'n gebouw van een producent. Ja. Waarbij sla in verschillende lagen wordt geteeld. Een slaaflet. Een slaaflet, ja. ja. Dus dat, wat we bij de varkens niet willen mag wel voor de sla. Ja, tot nu toe denken we er zo over als samenleving. Dat maar die sla staat dus mat... niet buiten. En die staat dan in een flat. En die flat moet verwarmd worden. En daar moet licht branden. Want anders ja. dan groeit de sla niet. Nee, het zijn ook hele ingewikkelde afwegingen. Dus als econoom zou je willen dat uh, al die... ...afwegingen in de kostprijs van dat product zaten. Maar ja. dan zouden we gewoon op de prijs kunnen letten. Ja. Dat, de werkelijke prijs. Ja. Dat is nu niet het geval. Niet voor de mest. Niet voor de uh, effecten van uh, bestrijdingsmiddelen. Niet voor de effecten van fijnstof. Zeker niet voor de CO2. Nee. Je ziet nu dat in allerlei sectoren ook mobiliteit... Uh, uh, hoe we onze huizen verwarmen, die CO2-uitstoot ineens een prijskaartje krijgt. Ja. En dat gaat dus ook doorwerken in uh, ons uh, menu. Ja, als ik nou graag biologisch wil eten, wat ik doe, dan is dat een extra uh, belasting voor het milieu. Want er is namelijk, je hebt minder bestrijdingsmiddelen, of uh, eigenlijk geen die je kunt gebruiken. Als je biologisch vlees eet, heeft zo'n beest veel meer ruimte nodig. Uh, dus uh, dat betekent een grotere belasting voor het milieu. Met andere woorden, uh, als je op je gezondheid wil letten en je wil biologisch eten. Uh, dan heb je helemaal een probleem. Um, er is een hele discussie rond biologisch... waar het gaat om dat indirecte landgebruik. He, omdat de veebezetting minder groot is... en je daardoor uh, beter bent op het vlak van uh, bijvoorbeeld uh, de mestproblematiek. Um, krijg je dat je meer uh, grond nodig hebt... mocht je dezelfde hoeveelheid willen eten ja. in de wereld... Ja. En juist daaruit voort ook de redenering, vloeit de redenering voort... dat je ook zou kunnen matigen. Hè? Dus er zijn in het debat, ook politiek, zijn er twee stromingen. Er is een stroming die zegt, ja, los nou alles op met de technologie. Dan kunnen we als mens blijven doen wat we altijd deden. Zeker. Blijven we vliegen, blijven we eten. Zou best kunnen lukken of niet? Uh, en wij denken dat je daar een heel eind mee kunt komen... en dat je dat moet stimuleren, maar dat je dat niet helemaal haalt. Ja. En aan de andere kant is er een stroming waar uh, ook de raad zich uh, wel toerekent met dit rapport... Ja. dat je uh, ook aan die consumptiekant iets moet doen. Want dat je pas duurzaam gaat leven met z'n allen... als je ook in de consumptie... dat geldt ook voor het vliegverkeer. Ja. Dat geldt voor vervoer als je daar de consequenties uit trekt. Ja. Dus vlees wordt weer echt een luxegoed. Uh, het wordt een wat luxer product. Dus daar zit ook een, een winstpuntje in. Want daarmee wordt het wat duurder. Dan kun je uh, naar de consument toe in de belastingen compenseren. En ja. daarmee wordt het voor de producenten een wat luxer product... Ja. met een leukere marge. Maar goed, de ervaring in de geschiedenis leert dat elk volk... dat een beetje welvarend wordt, wil vlees gaan eten. En we kijken dus met z'n allen naar de Chinezen bijvoorbeeld... waar de welvaart enorm is toegenomen. Daar willen ze ook allemaal vlees gaan eten. Datzelfde zal misschien ook wel op het Afrikaanse continent gebeuren. En dan zijn wij hier, hebben we al die koeien in de ban gedaan... hebben we hier geen koeien meer en gaan ze daar lekker aan het vlees. Dat is een ontwikkeling die inderdaad wel zal gebeuren. Hè. Dus dan krijg je op een, een, een discussie over uh, rechtvaardigheid op wereldschaal. Uh, ja. Mogen wij veel vlees blijven eten... en moeten dan maar in India uh, op een laag niveau blijven? Ja. Daar zal het ongetwijfeld toenemen. Ja, en de dus vraag... krijg je de discussie... of wij dan wel weer het beste jongetje van de klas moeten zijn? Um, ja, nee, de discussie wordt in belangrijke mate... of wij dan die markten moeten beleveren. En dat zou, als je alleen naar CO2 kijkt... zou dat misschien in theorie nog wel kunnen, maar hoe waren het niet ja. dat wij een verdrag hebben getekend in Parijs... Ja. wat ons een nationaal kwotum geeft, een hoeveelheid die we mogen uitstoten. Ja. Nou, Die kunnen we maar één keer benutten, ja. voor of voor de mobiliteit, of ja. voor veehouderij. En ja. dan kun je niet de veehouderij buiten beeld laten. Het overgrote deel van het vlees dat wij hier produceren... en trouwens ook de melk en de boter en de kaas, is bedoeld voor de export. Daar verdienen we met z'n allen heel erg veel geld aan. Ja. Die landbouwsector is uh, zelfs door, door, een, door een dak heen gegaan. Uh, 91 miljard levert het ons op. En als je de, uh, de, de, de, de machines erbij levert... zitten we zelfs boven de 100 miljard. Vlees uh, dus uh, is 8,9 miljard. Vlees is 8,3 miljard. We hebben geen Gronings gas meer waar we aan kunnen verdienen. We moeten allemaal onze huizen isoleren. Dat gaat allemaal ongelooflijk veel geld kosten. Waar haalt u het geld vandaan? Daar zijn een aantal... Uh Mogelijkheden voor. De ene is dat, en ik begrijp het probleem, hè, we zitten te sleutelen, of we moeten door het klimaatverdrag sleutelen aan een van, een van onze meest succesvolle uh, sectoren in Nederland. Ja, en dat, dat, die dat, landbouwsector die levert dus, dus de, die heel miljard, even, dat is, ja. de, En 50 miljard toegevoegde waarde, dat is niet niks. Nee, en dus we dus verdienen dat, met z'n allen zo'n 660 miljard. Dus, dus dat, dat is een dat, zesde van wat we met z'n allen verdienen in dit land. Dat is best, en dat realiseert de Raad zich ook, een gevaarlijke, uh, of gevaarlijk, maar in ieder geval een, een, een Spannende ontwikkeling. Dat je aan zo'n belangrijke sector gaat sleutelen. Ja, weg welvaart. Maar daar zit, als ik het even mag toelichten... Graag. zit daar wel het, het punt op dat... Je die sector ook moet vernieuwen naar de toekomst. Je ziet op allerlei plekken in de wereld dat er ook grote industrieën... ook met venture capital uit Californië mensen bezig zijn... om plantaardige producten in de markt te zetten... van kweekvlees tot wat in Nederland dan de vegetarische slager doet. Wat doet kweekvlees met de volksgezondheid eigenlijk, weten we dat? Um, dan zou u dat... Uh, voor zo, daar moet nog naar gekeken worden. Maar ja. volgens mij zijn daar... Voor zover ik nu weet geen grote problemen. Maar daar hebben we het. Uh, je ziet een aantal van die ontwikkelingen. Er zijn ook mensen bezig met algen. Er zijn mensen bezig met zeewier. Dus ons menu zal er over 20 jaar... Hè, we hebben het niet over volgende week op de markt. Maar over 20, 30 jaar anders uitzien. En je mag hopen dat die voedingsmiddelenbedrijven die die vernieuwing aanbrengen... Ja. dat die zich ook in Nederland in een thuismarkt willen vestigen. Dat is één. Het tweede is, wat u net al zei, het vlees zal ook wat duurder worden. En daarmee hoeft dus de hoeveelheid... het hoeft niet alleen uit het volume te komen, het kan ook uit de waarde komen. Nou ja, als je exporteert, gaat het om volume vaak? Nee, het gaat, het gaat ook om waarde. Je kunt proberen om uh, de... je kunt... Uh, in een laag segment in de Chinese markt proberen te zetten. Of je kunt zitten in het meest duurzame, uh, waar de consument iets meer betaalt. Het scala van prijzen. Maar als, als je, ik een vlees land ben en ik ga nu uh, op de markt op in Nederland, zal ik maar zeggen, om mijn vlees daar te kopen en ik wil gewoon dat mijn bevolking veel vlees eet. En Nederland kan dat niet meer leveren. Dan gaan ze naar andere landen. Rusland, China. Nee, u hebt het gezien in de melkpoeder met het melamine uh, probleem in China, dat juist de koopkrachtige Chinese consument ja. uh, naar Nederland komt om daar een, een duurzaam en een voedselveilig product te kopen... ...en daar heel veel moeite en geld voor over heeft. Dus ja. net als dat u in Nederland naar de supermarkt loopt... ...dan ziet u een heel scala aan prijzen voor hetzelfde product. Uh, dat heet marketing en dat is een vak apart. Maar, uh, maar, maar de alternatieven, kunnen we daar net zoveel geld mee verdienen... ...als met uh, vlees en zuivel op dit moment, denkt u? De tijd zal het leren, maar je moet die ontwikkeling denk ik niet onderschatten. En een ander punt is dat er ook nog een issue is van vermeden kosten. Waar wij voor op toe oproepen, is dat de overheid tijdig duidelijkheid geeft. Wat het klimaatverdrag eigenlijk doet, is dat ook financiers en investeerders gaan letten of bedrijven die nu een nieuwe fabriek neerzetten of een nieuwe stal daar over twintig jaar hun geld nog mee. Kunnen verdienen. Nou ja, en... vooralsnog loopt de Nederlandse landbouwsector daar hartstikke voor op. Ja, nu... We worden aan alle kanten geprezen bij de landbouwbeurs in Berlijn nog niet zo lang geleden. En terecht. Dat doen we ook heel goed. Maar daar hoort ook. En daar doen we ook heel goed een innovatiekant bij. Dus je zult in moeten zetten op die innovatie. Ja. Daarom zeggen we ook, je moet niet alleen maar inzetten op de helft van... of een kwart van de koeien eruit halen of de varkens. Ja. Want dan wordt de rest dat je overhoudt niet duurzamer. Nee. Dus je moet innoveren op die duurzaamheid. Alleen die opgave is zo groot dat je daarbij ook nieuwe bedrijfssystemen moet ontwikkelen... Ja. Die niet per definitie het huidige zijn met een afzuigkap erop. Dus het zal met minder dieren moeten. En uiteindelijk zal dat ertoe leiden ja. dat het ook wel met minder dieren zal moeten. Ja. En daar kun je die bedrijfssystemen voor ontwikkelen. Goed, uh, zet even de koptelefoon op als u wilt. Want dan kunt u meeluisteren naar de vertegenwoordiger van de uh, vleessector. Want dat is dan degene uh, die u zijn brood afneemt. Uh, met zoveel woorden. Uh, de, uh, de, de, de man die daar de woordvoerder is, heet d, uh, d. Nou zeg ik het goed: D. Van de Riet. Helemaal goed. Meneer Van der Riet, goedemorgen. Houdt u van bonen? Ja hoor, alles, alles met maten en gevarieerd. Ja, nou dan zou ik maar bonen gaan verbouwen... en die koeien de deur uit doen, want daar is geen toekomst meer. Ja. Um, ik denk dat we met z'n allen goed moeten verkennen hoe de toekomst eruit ziet... en dat we daar alles mee in perspectief moeten plaatsen. en Dat we zeker niet eenzijdig naar één branche moeten kijken... die voor 10% van de CO2-footprint uh, verantwoordelijk is... en die andere 90% maar nou eventjes opzij zetten. Nee, maar dat doet de Raad ook niet. De Raad zegt als we aan alle kanten alles op nul zetten... blijft die 10% bij u over... en dat is nou precies wat we maximaal mogen scoren... in dat klimaatakkoord van Parijs. Ja, dat hebben we gezien. Uh, dan nog blijft het toch wel uh, de, in ieder geval de schijn hebben van een tunnelvisie die alles toeredeneert naar vee en naar vlees. Uh, en die andere sectoren in dit rapport in ieder geval buiten beschouwing laten. En uh, dat vinden wij toch wel wat eenzijdig. Wat gaat u doen met de aanbevelingen in dit rapport? Want het kan best zijn dat het kabinet hier toch uh, in ieder geval een deel van over gaat nemen. Nou, in ieder geval daar in deze eerste ronde op reageren, maar we gaan er zeker nog eens goed naar kijken. We hebben in de eerste ronde al bij 35 passages toch wel een streepje in de kantlijn gezet wat er nou precies allemaal gezegd wordt. En er valt nog wel wat op af te dingen, dus daar zullen we Zoals? zeker nog eens goed naar kijken. Zoals? Nou, als je even de aanname neemt van uh, hoeveel vlees we consumeren, dan wordt daar gezegd 79 kilo, is gezakt naar 76. Maar dat is bruto karkasgewicht. We eten geen karkassen, zeg ik altijd... We eten vlees en dat is ongeveer de helft van een karkas. Die andere helft die gaat naar een heleboel andere producten. Zoals? We laten niets onbenut. De botten worden verwerkt tot, tot lijm, tot uh, bloed wordt verwerkt. Medicijnindustrie, leerindustrie. Uh, er blijft geen grammetje van een goedgekeurd karkas over. Uh, dus alles wordt duurzaam verwerkt. Dus moet je niet alleen kijken naar vlees, uh, maar moet je dus ook die andere producten betrekken. Oftewel eerlijker die co 2 footprint verdelen over de hele range aan producten. En dat blijft, als we kijken naar de vleesindustrie. Uh, onbelicht en uh, nou ja, ondergewaardeerd zou ik bijna zeggen. Dus die duurzaamheidsagenda zit er al intrinsiek in de vleessector. Die zit ook in de primaire sector. Ja. Waar alle sectoren op, in reactie op dit rapport zeggen... ...we zitten al op koers, we zijn bezig met verduurzaming... Ja. ...we hebben de afspraken en die komen we na, we zijn voorloper. Uh, kijk daar eerst eens naar voordat je al een voorschot neemt... Ja. ...op krimp en op minder consumptie. Ja, maar wat gaat u dan concreet nog extra zet, stappen aan, aan stappen zetten... ...met de aanbevelingen in dit rapport? Nou ja, andere sectoren uh, zoals NZO en LZO hebben er ook suggesties voor. Wij kijken ook mee, uh, want er ligt natuurlijk een deel bij de primaire sector. Wij zijn een verwerkende sector, maar wij kijken mee. Uh, er valt met name nog veel te winnen in mestverwerking, mestverwaarding. Ja. Er valt nog te winnen in voerconversie, oftewel een betere benutting van het voer tot uiteindelijk het spierweefsel dat vlees uh, moet worden en andere producten die eruit voortkomen. Ja, dan heb je water en zo en, nodig. Hè? Nee. Ja, en je kan kijken naar het verwerken van uh, restanten uit de voedingsmiddelenindustrie en andere uh, Bijproducten die nu ja. niet verwerkt mogen worden. Om ja. goede reden overigens. Ja. Maar daar ga je eens kritisch naar kunnen kijken. welke reststoffen, bijproducten je nog kan verwerken. Goed, in de... met andere woorden, u oh, zegt dus. Te u zegt te met zoveel woorden. kijk naar de hele koe en wat we met die koe doen. en kijk niet alleen naar het vlees. Dat is uw belangrijkste punt van kritiek, toch? Nou ja, los van de koe hebben we nog andere dieren... maar als je ja, naar die okay. koe kijkt... die wordt in 96% van de gevallen in Nederland gehouden... voor de productie van zuivel. Ja. Als ik het rapport lees, dan uh, staat er ergens... dan wordt het nou ja, wat onherpiedig worden in borstkoeien genoemd... en die worden naar de slacht gebracht. Ja. Punt. Houd het verhaal op. Ja. Daar begint voor ons pas het verhaal. en Daarna gaan we er nog eens een keer vlees van maken. Dus. Ja basisvoorziening is eigenlijk zuivel. En in het rapport wordt gek genoeg wel gezegd... dat we minder vlees moeten consumeren. Maar de zuivelconsumptie die 3,5 keer zo hoog is... wordt niks gezegd. Dat is niet helemaal waar, want het rapport spreekt over dierlijke eiwitten. Klopt. Maar er wordt vooral geadviseerd om minder vlees te consumeren. Terwijl als we minder vlees consumeren in Nederland... kleine Nederland... wil helemaal niet zeggen dat we dan ook minder dieren hebben. Goed. Punt is helder. Hartelijk dank. D. van der Riet van de Centrale Organisatie voor de Vleessector. Um, terug naar uh, mijn gast hier, Krijn Poppen... van die Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. U moet wel kijken naar het hele dier. En de botten worden verwerkt in de, in de lijmindustrie. Uh, en die hele uh, koe of het hele varken... of uh, uh, welke dieren er dan ook worden gehouden. Die gaan helemaal op. Uh, dus dat moet u wel meerekenen in die footprint. Uh, dat klopt. Dat is, uh, in die zin maakt dat het complexer. Omdat we uh, voor een aantal van die... Uh, producten Die daar voor die industrie voor gemaakt worden. en dat is een geweldig scala, zeer innovatief. Uh, geen vervangers wellicht hebben. Nee. Uh, wij uh, erkennen ook. en dat in het, uh, staat ook in het advies. Uh, dat het niet helemaal bijvoorbeeld niet verstandig is. om de veenweides nu te gaan omploegen bijvoorbeeld. Dus wij zullen ook gewoon koeien houden in Nederland. Ja, voor maar die als je meer groenten moet gaan verbouwen. dan heb je toch ook landbouwgrond nodig, hè? Jawel, maar we hebben. We hebben 2 miljoen hectare. Ja. We hebben een heleboel uh, akkerbouwgronden waar je groentes kunt verbouwen. Ja. Uh, we noemden net al de kassen. Ja, uh, ja maar die kassen moeten weer worden verwarmd. en Dat kan dan misschien wel met zonne-energie en zo. Maar ook daar is sprake ook van die... CO2-uitstoot. Ja, maar ook die zijn bezig met een proces om uh, energie-neutraal te worden. Ja. En uh, wij eten als mens voorlopig <lacht> nog geen gras. Tenminste, ik niet. Nou, en... ik ook bij voorkeur niet. <nacht> nee, daarom. Dus daar is, heeft dat dier buitengewoon veel nut. En dat zal ook als het aan de raad ligt. Maar dat toch geldt. even terug naar het ja. punt van kritiek, namelijk u moet wel het, het alles meewegen en niet alleen maar kijken naar het vlees of naar de melk van die koeien en dan van al uh, naar het vlees, want dat was de kritiek van de vleessector. En je moet ook die andere industrieën dan meenemen. Uh, dat moet ook. Dus je moet een deeltje van die uh, en dat is best ingewikkeld voor de milieukundigen, maar je moet een deel van die uitstoot moet je toerekenen aan vlees en een deel moet je uh, toerekenen aan wat er in de lijmen gaat en dat ja. soort zaken. Maar Heb je dat gedaan in dit rapport? Uh, dat is in ieder geval in de denkwijze, wordt dat wel degelijk, uh, en gaan de, wij daarvan uit. En in de doorrijd, ja, gaat u door. Ja, uit, wij, wij, gebruik, wij zijn als raad een beleidsadviesorgaan en ja. wij baseren ons voor de berekeningen. Dat zeg ik niet om mij achter te verschuilen, maar op uh, rapporten van de planbureaus ja, maar dan van Ja, dan moet Wageningen u toch wel, wel weten of die, klop, die berekeningen kloppen en toch of niet? dat soort dingen zit daarin. Oké, okay, goed. Ja. Um, u hoort een telefoon. Ja. Tijd voor Dries Roefink. Dries, goedemorgen. Hai, goedemorgen Sven. Jij lijkt mij een carnivore uitstek. Ja, dat klopt. En vandaag is het woensdag. Dus woensdag gehaktdag. Ja, ja. Dat gaat weer gebeuren vanavond, hoor. Ja? Ballen van Dries. Op Facebook is dat inmiddels een fenomeen geworden. En ook in onze Real Life Soap, de roefinkjes, heb ik wel eens een aantal keren laten zien... hoe mijn koninklijke gehaktballen tot stand komen. Dus vandaag de hoogste tijd om het recept ook prijs te geven aan de luisteraars van 1 op 1. Je zit er klaar voor, Sven? Kom maar door. Men hemen. Drie ons runder gehakt en drie ons kals gehakt. In een ruime schaal meng je dat dan even door elkaar. Wel even eerst goed de handjes wassen, want dit is handwerken. 1 ja. rode ui, ja. fijn gesnipperd. 1 ja. bosje verse peterselie, ja. ook fijn gesneden. Eén eetlepel ketchup manis. Eén ja. viergranen ei. Ja. Een eetlepel sambal batjak. En 30 gram gehakt kruiden. Nou, dat gaat dus allemaal in die schaal bovenop die zes ons gehakt. Dan raspen we... Beschuiten tegen elkaar weg. Dus geen fabriekspaneermeel gebruiken, maar gewoon oma's beschuiten. Ja. Nou, van dit overheerlijke mengsel draaien we dan gewoon op de hand vier mooie balletjes. En die hoeven echt niet helemaal kogelrond te zijn. Die mogen best een beetje de vorm hebben, Sven, zeg maar, van een dikke hamburger. Ja. Nou Die braad je dan in vier minuten even goudbruin aan. Ja. En dan laat je ze nog twintig minuten op een laag gaspitje doorsudderen. We eten daarbij wilde spinazie, roergebakken uit de wok. Ja. Met een hele kruimig aardappeltje. En dan bij voorkeur de opperdozer ronde. Eet smakelijk. Dankjewel. Ik eh, krijg er honger van. Tot morgen. En eet smakelijk. Tot jou. Morgen. Tot morgen. Denkt u niet als u dit hoort had ik nou voor maar een ander rapport geschreven? Uh, nee hoor, want ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, uw uh, uh, adviseur op dit vlak... Uh, morgen <laughs> ook met een uh, uh, mooi recept kan komen... wat ooit me de Ruiter in Zeeland heeft geïntroduceerd. De, uh, de Zeeuwse rijstafel waarbij je capuciners neemt. Neem er dan spek met CK in de plantaardige versie bovenop. En u hebt ook een buitengewoon leuk gerecht. Maar dat horen we waarschijnlijk in een van de komende weken van uw kok. Nou goed, het, als u het recept hebt, zetten we dat op de web. <laughs> of als u zegt reist, een reist groeit hier niet, hè? Dus dat zullen we dan toch ook uit andere landen moeten blijven halen en dat gaat dan weer in een vliegtuig of in een schip. Ja, nou, er is een een groot misverstand dat wanneer dat per schip, dat dat lange transport altijd heel milieuvervuilend is, maar dat geldt met name als u dat per schip doet, valt dat enorm mee. Dus uh, ik heb altijd geleerd dat de scheepsindustrie de meest vervuilende industrie is van de wereld wat de CO2 uitstoot. Ja, dus die moet ook nog een heleboel doen, want die uh, gebruiken voor een gedeelte heb ik wel eens begrepen, toch niet de meest aantrekkelijke oliesoorten. Nee. Um, maar er uh, gaat ook heel veel in zo'n schip. Dus als je ja. dat per kilo uit, Zijn rijdt, ze overigens wel er heel erg mee. mee bezig om dat te vergoeden. Mee bezig, ja. Ja, ja, goed. Uh, nou, wordt het leven er leuker op eigenlijk... Volgens mij wel, dat is ook zo'n misverstand dat het allemaal dramatisch uitziet in de toekomst. Maar ja. als je dat tijdig met z'n allen goed organiseert, dan, dan, uh, moet het lukken. dan wordt het lukken. Meneer Poppen, hartelijk dank voor uw komst. Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur, dat rapport dus, dat zegt dat we minder vlees moeten gaan eten en minder zuivel ook. Tot zover, één op één. Morgen een nieuwe gast. En hier volgt de nieuws BV vandaag. Ik denk met Willemijn en Patrick, maar ik weet het niet zeker, dat hoort u zo meteen. Tot morgen. Sven, Sven, zal ik eens wat zeggen? Uit, het, het leukste van pessimisme, vind ik dat je of gelijk hebt of prettig verrast wordt. Vertel, Cairo en CRV.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 Kom ook uitgebreid e-bikes testen en koffieproeven van een echte barista. Dit weekend in het Gazelle Experience Center in Groningen. Beleg met Sintfest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op zinvestnl slash Duits vastgoed. Sinvest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Nu tot 250 euro retour op een Gazelle e-bike. Kijk op gazelle.nl slash actie.